Victor Hark met het NOS Journaal. De Eerste Kamer is niet voor de identiteitskaart met voorrang te behandelen. De Senatoren willen meer tijd om de wet te bestuderen en hebben nog een aantal fundamentele vragen. De Hoge Raad bepaalde onlangs dat de ID-kaart gratis moet zijn, wat leidde tot een run op de kaarten. Minister Donner kwam daarna met een noodwet waarin geregeld is dat gemeenten wel geld kunnen vragen voor de ID-kaart. Die wet ging direct in, maar moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement. Vandaag behandelt de Tweede Kamer het voorstel en de meerderheid lijkt voor te zijn. De Eerste Kamer wil de wet op zijn vroegst over twee weken behandelen. In het Vuurmedisch Centrum in Amsterdam is vandaag de officiële opening van een kankercentrum. Het centrum is een initiatief van oud-hoogleraar Bob Pinedo. Het is de bedoeling dat het leeuwendeel van de patiënten binnen 48 uur een diagnose en een behandelplan krijgt. Het kankercentrum is volgens Pinedo uniek omdat alle specialisten bij elkaar gezet zijn. Ook is er veel aandacht voor de sfeer. Mensen moeten zich voelen als in een huiskamer, niet als in een ziekenhuis, zegt Pinedo. In de Verenigde Staten zijn zeker 13 mensen overleden na het eten van meloenen. De vruchten zijn besmet met de Listeria-bacterie en komen van een teler in de staat Colorado. Eind juli melden de eerste mensen zich met gezondheidsklachten. En inmiddels zijn 72 mensen in 18 staten ziek geworden door de besmette meloenen. Mensen waren ouder dan 60 jaar. Listeria-bacterie is vooral gevaarlijk voor mensen met een verminderde weerstand: zoals ouderen, zwangere vrouwen en baby's.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 Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad van 6 kilometer of langer. A9 ook Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 7 kilometer. En de A20 naar Gouda tussen Schiedam-Noord en het knooppunt der ook 7. A28 naar Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Soesterberg 12 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En zomerhits ZFM Dit is de zomer van ZFM Met, met nu de Watertoren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 a cried for help She even laid things on herself But no one came to her aid. Nothing was wrong Far as we could tell That's what we like to tell ourselves But no, it wasn't that way So she fell in love With the wrong kind of man And she paid with a life Love and that man So we cannot ignore We must look for the sky Lei già non capiva niente, l ho guardata ma guardato e mi sono scatenato, fai da stera, il mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiucca, sulla pista di lavorato, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, con le braccia mi è castata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah! Si dice così, no? En poi, e poi, Che idea? de vale idea, en Vedi che lei non ci sta? Che idea? dan de boel, en dan de boel, en dan Aranciata, lei si fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, i e cinque litri scolata. Mi Sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho chiamata, l'ho frullata, e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi che idea? Quale idea?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 Just for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 Sempre troppo pochi, tra desideri, labirinto e fuochi, comincio un nuovo anno, io chiedendoti, mm -hmm. perdono, su si, si, quel che è fatto e fatto io però chiedo, sa regala nel sorriso io ti pergunare, cosa su questa amicizia nuova pace sì si, so si, no, si, Che Perdono Ik denk dat niet zo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 Un sorriso non ti Su Questa amicizia nuova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 verdoofd. Oke, wat heb je gedaan? Ik heb er al wat aan. Ik heb Ik heb er al wat aan. Ik heb er Ik al Ik Sapertjes op, meestal even wat ik hierover heb. Verder nog. Voor wat ik tot heb, heb ik het ook al eerder gehoord. Legale en een soort amicizia nuova, paci. Sapertjes sì. so op, meestal even wat ik hierover heb. We're okay. the